moet bij het rws journaal. Het Ebola-virus is nu ook opgedoken in Congo. Uit testen blijkt dat zeker twee mensen de ziekte hebben opgelopen, maar de autoriteiten gaan ervan uit dat in het noordwesten van het land al zeker 13 mensen zijn overleden aan Ebola. Elf zieken zijn in quarantaine geplaatst. Tientallen mensen die in contact zijn geweest met Ebola-slachtoffers worden opgespoord voor verder onderzoek. Volgens de congolese minister van Volksgezondheid is er in zijn land een minder dodelijke variant van ebola dan in West-Afrika, waaraan al ruim 1400 mensen zijn overleden. Een Amerikaanse journalist die bijna twee jaar geleden in Turkije werd ontvoerd is vrijgelaten. De man is overgedragen aan vertegenwoordigers van de Verenigde Naties. Hij werd in oktober 2012 in een Turkse stad ontvoerd, waar vandaan hij Syrië wilde binnengaan. Volgens de Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken was hij ontvoerd door al-Nusra, een Syrische terreurbeweging. Qatar zou hebben hem bemiddeld om hem vrij te krijgen. Israël heeft bij RS de grensovergang met de Gazastrook afgesloten, omdat de plaats volgens het Israëlische leger is beschoten met raketten uit Gaza. Daarbij zouden vier mensen gewond zijn geraakt. De grenspost werd gebruikt door hulpverleners, journalisten en Palestijnen die Gaza in en uit mogen. Palestijnse bronnen melden dat er bij Israëlische bombardementen op Gaza vandaag zeker acht mensen zijn omgekomen. Opnieuw heeft een zwemmer de Rijn afgezwommen. De 49-jarige Duitse deed er 28 dagen over om 1231 kilometer van Zwitserland naar de Noordzee af te leggen. Hij wilde daarmee aandacht vragen voor het belang van het schoon water. Ook nam hij elke dag een monster om de kwaliteit van het Rijnwater te onderzoeken. Afgelopen woensdag bereikte een Zwitserse zwemmer ook Hoek van Holland na het afzwemmen van de Rijn... Hij deed er 13 dagen langer over dan de Duitse vandaag. Het weer vanavond weinig buien meer. De temperatuur daalt vannacht in het binnenland naar 6 graden. Morgen af en toe zon, maar in de loop van de dag ook weer regen. Het is dan zo'n 18 graden. Dinsdag veel regen. En tijdens de buien niet veel warmer dan 14 graden. Dit was het NMA-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1015. Mijn naam is Benno Veugen. En ik ga je gaat luisteren hier op CFM Zandvoort naar twee uur lang Nieuw Aids muziek. De eerste CD is gelijk weer een nieuwe. Hij komt van het Ray Spiegel Ensemble. En de CD heet Moksha. Ga er lekker voor zitten. En ga lekker genieten van deze muziek die je verder nergens anders hoort. Behalve bij peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. Surazango, the Dick and Sango, Sasa nimefahamu Come, must see where the Oh, Penzi, Penzi, wangu. That's oh. pensi quando la tua va pensi I got